Dat, dat met het gewicht van de man te maken had. De Nigeriaanse militairen hebben een kopstuk van de terreurbeweging Boko Haram gedood. Dat meldde de BBC en het persbureau Reuters. Zo gaan hem Aboukaka, de woordvoerder die de e-mails ondertekent. die namens Boko Haram aan de pers worden gestuurd. Volgens het leger zat Aboukaka in een auto die in de noordelijke stad Kano. door militairen werd aangehouden. omdat ze informatie hadden dat de commandanten van de islamitische terreurgroep inzaten.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 like right now is right. star. I'm gonna make you Ziefm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 Op mijn en voldaan. Dat is zoals het gaat. Hier aan het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. 9. Zie ervan. Zie.